Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Leo Mastik. Goeienacht. Ja, goeienacht. Het is net drie uur geweest, snel verder met Nog steeds wakker. Dit uur besteden wij uitgebreid aandacht aan de speech die Obama nu ongeveer geeft over de toestand in Syrië. Ja, maar we beginnen met een nieuw soort kamikaze. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat verschillende consulaten sluiten. Waaronder het consulaat in München. Ja, ondanks dat de Duitse deelstaat Bayern zeer belangrijk is voor de Nederlandse export. Tweede kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 heeft vandaag Kamervragen ingediend. Goedenacht, meneer Sjoerdsma. Ja, U noemt het economische kamikaze. Ja, dat klopt. Kijk, um, Nederland is natuurlijk een crisis, dat weten we allemaal. En Nederland moet het qua economische groei hebben van zijn export. En waar export exporteert Nederland het meeste naartoe? Dat is niet naar Brazilië, dat is niet naar China. Dat is naar onze buurlanden België en Duitsland. Uh, en de handel tussen Nederland en Beieren bedraagt jaarlijks 23 miljard euro. En ja, daarop snijden, dat is eigenlijk gewoon zonde. Ja, Want wat kan zo'n consulaat extra doen dan wat een bedrijf zelf doet? Nou, wat ze, ze doen twee dingen. Uh, ze doen één, en dat is niet zozeer economisch, maar dat is bijvoorbeeld voor de, voor de Nederlandse gemeenschap daar. Er wonen 16.000 Nederlanders die wonen en werken in Beieren die hebben af en toe consulaire bijstand nodig als het gaat over paspoort of als ze tegen de problemen aanlopen. Maar op het gebied van economische zaken, het, het helpen van bedrijven, zijn zij een soort van makelaar tussen bedrijven en de plaatselijke overheid. Ja. Uh, wat je, waar je daarbij aan kan denken is... kijk, het is een deelstaat en die hebben best wel verregaande bevoegdheden... op het uh, gebied van beleid. Dus als een bedrijf in de problemen komt... of bijvoorbeeld een vergunning nodig heeft... dan hoef je niet in Berlijn aan te kloppen. De, de overheid in Berlijn gaat er niet over. Dan moet je echt in München of in Stuttgart zelf zijn. Dus daar kan het consulaat bij bemiddelen, bij dat soort zaken. En ik ben ook niet de enige die dat zegt. Uh, de baas van de werkgeversorganisatie in Nederland... de VNO-NCW, de heer Wientjes, die, zegt, uh, die vindt het onbegrijpelijk. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, een containeroverslagbedrijf in Rotterdam zegt van ja, wij hebben heel veel zaken te doen met Zuid-Duitsland. En dan is het wel handig als daar een consulaat zit. Dat voor ons die contacten met die overheid regelt. Dat vond ze ook niet altijd even overzichtelijk. Dus, dus ja, het is dus niet alleen uh, uh, ik die er vanaf de zijkant daarvan iets zegt, maar ook echt uh, belangrijke bedrijven zelf zeggen: nou ja, we, we zijn gewoon bang dat we daar zakelijke deals uh, mee mis gaan lopen. Dat is natuurlijk zonde. Ja, nu noemde u net het getal 23 miljard. Hoeveel is dat? Want dat klinkt heel veel, maar relatief gezien? Uh, ten opzichte van de, van de totale export bedoeld u? Ja. Ja, Nederland exporteert ongeveer 70 binnen de Europese Unie, zeg ik uit mijn hoofd. En daar weer binnen, dus binnen die 70 is, is 80 gaat naar België en Duitsland. Dus dat is ja, verreweg het meeste... Uh, van wat Nederland verhandelt is met die buurlanden. En dat maakt het ook echt cruciaal voor ons, uh, voor ons verdienvermogen. Hoe ging het vandaag in de Tweede Kamer? Nou ja, ik had uh, minister Kamp tegen me over me staan... omdat minister Timmermans uh, zelf uh, helaas afwezig was. En ik vroeg hem van ja, waarom bezuinig je eigenlijk... op uh, diplomatieke posten die Nederland geld opleveren? En ja, een beetje het te, teleurstellende antwoord daarop van hem was... ja, we bezuinigen omdat er bezuinigd moet worden. De overheid moet minder geld uitgeven. Ja, en dat is natuurlijk een cirkelredenering uh, die een beetje krom is. Ja, een, een cirkelredenering of niet. Uh, D66 zit niet in de, in de coalitie. Dus waarschijnlijk uh, gaan die uh, consulaten wel sluiten. Wat is dan voor u nog een soort, nou ja, misschien een redmiddel of zo. Wat kunnen we doen zonder die consulaten om toch de verhoudingen goed te houden? Nou ja, wat, wat, kijk, wat wij nog gaan proberen is te zeggen van... nou ja, goed, dit is het voornemen. Het is nog niet gebeurd. Hè. Dit is wat, uh, wat de Nederlandse regering wil doen. Wij gaan nog vragen van... Uh, kun je niet een onderzoek doen naar het hele diplomatieke netwerk? Wat loopt dat nou Nederland nou op? En pas op basis daarvan beslissingen nemen. Want stel je voor dat zo'n een onderzoek oplevert... dat het echt veel meer oplevert dan het kost. Ja, dan zou je wel gek zijn om daarin te snijden. Maar misschien levert het ook op dat ja. bijvoorbeeld een consulaat... in een wat verder weggelegen land... waar er niet zoveel te verdienen valt... eigenlijk niet zo rendabel is... en dat je juist die zou moeten sluiten. Ja. Dus wij zouden graag zien dat daar een, een betere analyse uh, bij komt kijken. En ik denk, als dat niet lukt... ja, dan moeten we kijken of er nog een soort van andere vorm... van vertegenwoordiging nodig is. Uh, er bestaan ook nog wel... Uh, dat heet uh, MBSO's. dat zijn uh, een soort van business support offices... maar dat is allemaal wel een wat slapper aftreksel dan wat er nu is natuurlijk. Je kan ook ondernemer, ondernemer zijn in Nederland... en nu een kans zien daar om zeg maar, een soort rol van het consulaat over te nemen. Gewoon een bedrijfje daar starten die uh, goede banden opbouwt met de overheid... en zich daar in al die regelgeving inleest en je dan laten vuren, Dan uh, lost de markt het op. Ja, dat, dat zou een, pri een uh, principe kunnen. En dat gebeurt in een aantal landen gebeurt dat ook wel. Het enige waar je tegenaan loopt is dat dat ja, is een beetje de Duitse cultuur. Die zijn heel erg gesteld het protocol en die vinden dus ook dat als het over bepaalde zaken gaat, dan willen ze gewoon een overheid tegenover zich en niet iemand van het bedrijfsleven die commercieel denkt. En daar, daar, daar ontkom je dus op een bepaald niveau helaas niet aan. Dat, je dat, dat, dat betekent dat je dus ook vanuit de Nederlandse overheid mensen aanwezig moeten zijn in Bijen. Ja, wanneer, uh, wanneer kunt u de minister alsnog aanspreken op, uh, op deze regels? Ja, we hopen dat er binnen een maand, anderhalve maand... dan een echt debat komt, uh, niet alleen over deze zaak. Want ook in Antwerpen, Osaka, Chicago... Uh, worden er uh, ten onrechte wat ons betreft consulaten gesloten. Uh, en dan hopen we dat we daar een keer uh, grondig van gedachten kunnen wisselen... met minister Timmermans. Over anderhalve maand waarschijnlijk. Sjoerd Sjoerdsma van D66, dank u wel en een nacht. Met plezier, nacht. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u, net als wij, nog steeds geen oog dicht hebben gedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 10 september 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten. Misschien wel de spannendste kennisquiz van de Nederlandse radio. Waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen... wat we over een week nog willen weten of wat we toch wel mogen vergeten. Vandaag is Damon te gast. En dus doe jij mee aan dit spannende onderdeel het nachtelijke uur. Ja, uur. ik ben er klaar voor. Acht minuten over drie. Uh, uh, laten we gelijk beginnen met het belangrijkste nieuws van de dag. Want we kregen allemaal op onze uh, telefoontjes een pushbericht van de NOS. En dus is het belangrijk. De Iben-Galdun-school uh, moet zijn duren sluiten. De Rotterdamse school kwam in het nieuws door de grote fraudezaak met de eindexamens. En werd, uh, ja, er werden tientallen gestolen. Maar dat, was, uh, maar dat was nog meer niet in de haak. Leraren waren niet bevoegd, spraken maar slechts Nederlands. En uh, bestuurlijk was het een puinhoop. Tot die conclusie komt in ieder geval de onderwijsinspectie. Volgens leerlingen van de school is er eigenlijk helemaal niet zoveel mis. De leerlingen die hier op school hebben gezeten, die weten hoe het gaat, wat de kwaliteit is, die hebben het meegemaakt. De inspectie heeft die twee, drie dagen onderzoek gedaan. En die, die vond dat het een slechte school was, omdat er door de onvoegdheid van de docenten als het waren. Dus ik vind dat die uitspraak te snel is gemaakt door de inspectie en vind het ook niet eerlijk. Ja, oh, jij. Nou, Peter, dat aan welke ik kant doen, sta jij? Ja, ik, de ik kant van de leerlingen of de kant van de onderwijsinspectie? Oh, ik heb het zo gehoord. Hebt. Die jongen die praat zo snel. Ik heb haar nauwelijks begrepen uh, <laughs> wat hij precies zei. Maar uh, nee, ik ben vroeger leraar geweest. Dus ik moet maar voor de lerarenkant kiezen. <laughs> nee, maar het probleem was dat 80% van de leer. Ik weet niet of je ook, ook als leraar ooit lessen hebt mo moeten geven die je. Uh eigenlijk helemaal niks van kon, of tenminste niet bevoegd voor was... dat iemand die Nederlands gestuurd heeft opeens Engels lessen moet geven en zo. Ja, ja ik heb zelf wel in die situatie gezeten, ja. Ik ben als wiskundeleraar begonnen zonder diploma... en ik had soms ook wel eens medelijden met die leerlingen. Ja. <laughs> maar 80% gaat er misschien wat ver? Ja. Van 80% van de leraren die niet bevoegd is? Nee, er zoveel is het niet, maar, maar misschien dertig of zo, denk ik. Maar er is heel veel um, uh, te spreken over die onderwijsinspectie, dat ze het niet eerder hadden gezien, zo die puinhoop. J jij hebt dus als leraar meegemaakt hoe die onderwijsinspectie werkt, of heb je ze nooit gezien? Uh, de inspectie niet. Ik heb wel uh, ja, de onderwijs. Uh, ik heb zelf les gehad, zeg maar, in onderwijsgeven. En inderdaad, ja, soms heb je wel het idee dat je aan je lot wordt overgelaten. Uh, okay. Maar uh, het spel heet Weten of Vergeten. Iedem uh, doen school. Is dat nu, hij krijgt in november geen geld meer, horen we dan nooit meer iets van? Of denk je dat dit nog wel door blijft sudderen met alle problemen? Uh, er komt nog wel eens een keer weer wat, zoiets. Dus uh, weten. Mm -hmm. Weten. Ja. Nou, we blijven eventjes in Rotterdam, want Olly, ik weet niet of je hem kent, maar die is daar hot. De olifantenknuffel kwam in maart op de markt om de Rotterdamse blij door aan het nodige geld te helpen. Na de plusje olifant verscheen in de reclames van onder meer Feyenoord, was de in zien en werd zelfs onder jonge ajax supporters een hit. De dierentuin kwam inderdaad aan het nodige geld, want Olly is niet aan te slepen. Maar nu gaat Olly ten onder aan zijn eigen succes. De kermissen in Nederland worden, in Nederland worden overspoeld met het Feyenoord-olifantje. En bedenkster je Bok is teleur teleurgesteld over alle replica's. Olly is natuurlijk, zoals iedereen weet, in het leven gebracht ook voor uh, Diergaarde Blijdorp. En de nep-ollies dragen niet bij aan Diergaarde Blijdorp. Daarbij ben ik sowieso tegen nepproducten. Dat is gewoon schadelijk voor het merk zelf. Aan de andere kant is het ook een compliment. De mensen natuurlijk meteen gaan kopiëren. Dat waarderen we ook heel erg. Alleen het liefst als het hoort met het label. Alles echt. Peter, heb jij een uh, olie? Nee, ik heb geen olie. Oh, jij niet. Jij ik, bent nee, degene zonder geen dus zonde. Je, je uh, hebt wel veel gereisd. Heb je enig idee waar dit over gaat? Nee, eerlijk gezegd uh, niet. Oi. Het nou, volledig langs mij heen gegaan. Olly. Leg het uit. Nou, nee, is dus een, een, een, een rond olifantje. Dat is bedoeld om de diergaarde te steunen. Ze, ze verscheen in de reclames van Feyenoord. En uh, als Feyenoord uh, acte présence gaf. Uh, dan uh, verscheen hij ook wel eens op het veld of op de tribune. Okay. Uh, en het, uh, het hielp zo goed dat hij nu uh, ten onder gaat aan zijn eigen succes. Want er zijn een heleboel uh, neppe halfbroodjes op de markt gekomen. Ja. Jij ja. hebt er niks van meegekregen? Nee, helemaal niet. Dus ga je dit onthouden of zeg je van nou. Ik ga dit uh, zeer waarschijnlijk vergeten. Ja, me ja, dan een beetje showbiz nieuws. Ja. Het uh, houdt Nederland en Duitsland al maanden bezig. De vechtscheiding tussen Raphaël en Sylvie van der Vaart. Gaf Raphaël haar een klap op uh, oudjaarsavond? Of is dat verzonnen? En ging Sylvie niet al veel eerder vreemd met een piloot of een bodyguard? Vragen waar de media maar al te gulzig van aan het smullen is. Er, gaan, er gaat geen dag voorbij of het koppel komt wel in het nieuws. Raphaël is inmiddels samen met Sabia, de ex-vrouw van Galib Boularousse. En zij was de beste vriendin van Sylvie. Maar ja, dat is uh, wat daar nu voor over. Uh, maar dat is nu over, want er worden over en weer nogal lelijke dingen geroepen. Sylvie heeft dan ook al jaren een andere beste vriendin, Turia Hout, en, uh, uh, en die vindt dat Sabia moet stoppen met modder gooien. Sabia speelt gewoon een heel vies gemeen spelletje. Maar, en dat heb ik ook tegen Sylvie gezegd, karma is een bitch. Turia zegt in het interview verder dat ze niks begrijpt van Rafaels keuze voor de ex van collega-voetballer Khalid Bourarous. Hij kan in principe iedere vrouw krijgen die hij wil. Waarom dan Sabia? Ja, dat zijn dan vragen die de showwise wereld bezighouden. Ja. Ook vragen die jou bezighouden? Nee, ook niet. <laughs> weet je wel wat ik zegt? Dan zeg je, ja, ja ik weet, uh, Rafael die voetbalt en Sylvie uh, die doet iets anders. Maar, ja. En Sabia? Sabia heb ik nog nooit van gehoord. Ik denk en uh, Boularous uh, wel eens. Ja. ja, die had een vrouw en dat zijn allebei gescheiden en die ja. deden ze met elkaar. Ja, het is inderdaad wel een beetje zijn vis uit een klein vijvertje, lijkt ja. het wel. Ja. Maar uh, jij gaat het zelf misschien persoonlijk vergeten, maar denk je dat dit nog super lang doorgaat? Nou, volgens mij gaat het al lang door, dan, ja. want volgens mij heb ik ooit eens uh, een jaar of misschien twee geleden geleden dat ze uit elkaar gingen. Toch? Ja, toen. ongeveer, hè? Het is volgens zo. mij oudejaarsdag van uh, 2012. Is het dus... echt een lang ik dan geleden, geleden ja. ja? Ja, maar het voelt zelfs als twee jaar zo. Ja. Ja. ja. ja. Mijn, Met, Mijn hemel. Uiteindelijk kind van de rekening, letterlijk. Damian, het kindje van uh, Sylvie en uh, Rafael natuurlijk, hè? Ah, oké. Okay. Ja. En die zitten wel als drie mannen te praten over, over ja. Showbizwereld en Sabia en Sylvie en welke kant we moeten kiezen. Ja. ik heb het nog nooit gedaan nee, sta je aan een kant of niet nee natuurlijk niet of, of, of, Maar jij, jij ook niet toch nee het maar mij verder niks uit nee <lacht> nee leven <lacht> gaat door we gaan ja. dit heel snel vergeten dan maar Vergeet nou. kijk heel goed uh, het enige wat we hoeven te onthouden is uh, de iemand gaat doen naar school ja en de rest kunnen we gewoon vergeten van deze dag. Ja, heerlijk. Ja, goed. Je bent niet alleen gekomen om te praten over het nieuws... en uh, Showbiz en Sylvie en uh, Sabia... maar vooral ook om hele mooie liedjes te spelen. Ga vooral weer naar je plek in onze studio. Kijken wij nog even naar het grote scherm. Uh, Barack Obama is inmiddels uh, kleine... 10, nou, 12 minuten aan het spreken. Hij heeft uh, inmiddels ook al gezegd dat hij... Uh, ja, we horen hem even. Maar de world's een better plek, because we have born them. Zo gaat hij al uh, tien minuten door. Hij heeft onder andere wel gezegd dat er uh, geen Amerikaanse boots zoals hij dat zei, op uh, Syrisch grondgebied komen staan. Dus er komt uh, geen landoffensief wat uh, Barack Obama uh, betreft. Zometeen dan uh, bellen we Willem post, want die zit natuurlijk als Amerika deskundige en. Uh, naat ook dit te kijken. En uh, gaat het ons duiden op uh, Radio 1? Maar eerst de live muziek van Damon. Hij speelt nu Hand. Mind, the shadow of that tree. Cause it won't take too much time before you'll be all over me. This love is getting out of hand. This love was meant to end our name, are written in the sand. But I know that we'll be washed up by the sea. Take my hand, let's go out to the beach. At night, the moon will set our spirits free. I'll take this moment before the sun tells me to leave. And I tell you that I miss you, but I hope it won't take long before you're over me. This love is getting out of hand. This Washed up by the sea, I'll pray. But you soon forget about me. I won't stay, 'cause my mind just won't let me one more day. And before I'm gonna leave, and I'll be gone, and I just keep your memory. Too many games, too many places, too many sweet lies from too pretty faces so many people just chasing butterflies And This love is getting out of hand This love was meant to end Our names are written in the sand But I know that we'll be washed up by the Don't forget about me, I won't stay Cause my mind's won't let me one more day Before I'm gonna leave and I'll be gone And I just keep your memory. En hot sand op Radio 1, bij nog steeds wakker. Inmiddels uh, is uh, de speech van Barack Obama afgelopen. En uh, proberen wij uh, contact te krijgen met uh, Willem Post. Dat lukt tot op heden nog niet. Dat is geen enkel probleem, want onze verslaggever Rens Gooseling die heeft ook deze week natuurlijk weer iets geleerd en een mooie reportage gemaakt. En uh, ja, hij gaat iedere week de wereld in om weer iets nieuws bij te leren. En wij zijn heel erg benieuwd wat hij deze week weer aan het ontdekken is. Ik zie er een beetje oh, tegenop. Oh, oh, oh. Nou, <laughs> dan wens ik je veel succes. Ja, want hoe was dit voor jou voor de eerste keer? Ja, de eerste, al het begin is moeilijk, hè. Dus uh, dat geldt ook voor ons. En, uh, maar het went vanzelf. Het is klein en fijn. Ja, want ik ga vandaag leren hoe ik een, een baby moet verschonen. Voor ons ligt uh, Sophie. Hoe oud is Sophie? Vier en een half een maand. Vier en een half een maand. Is dat dan makkelijker of moeilijker dan een uh, wat ouder kind? Uh, ik vind het nog makkelijker, want uh, het is allemaal nog niet zo... Veel wat er in de luier komt. Dus het valt allemaal reuze mee. Hoe groter ze worden, hoe meer het wordt en hoe meer het gaat stinken. Is het nou echt zo dat, dat dit echt eigenlijk een vrouwenklus is? Ik denk dat het over het algemeen een vrouwenklus is. Dat het ook uh, de vrouwen zijn die het vaak doen. Maar het is absoluut niet zo dat een man het niet kan. Ik denk alleen dat een man het vaak niet wil. Hey, wat hebben we nodig? Uh, nou ja, een schone luier en een paar doekjes om de boel schoon te maken. Ik moet wel zeggen, dat is bij een meisje wat lastiger. Want uh, ten eerste is ze uh, uh, lekker gezond, dus ze heeft uh, wat plooitjes hier en daar. Wat plooitjes? Ja, vet plooitjes van lekkere dikke mollige beentjes. <laughs> dus als het wel raak is, dan zit het er allemaal lekker tussen. Dus je moet goed schoonmaken met doekjes. En daarna dan een uh, schone luier aan en dan uh, kan ze weer aangekleed worden. Oké, okay, dus ik moet nu eerst de kleren uit gaan doen. <laughs> het is geen meisje van 18, dus. <laughs> uh, vertel hoe het werkt. Ja, nou, ik zou zeggen, eerst de sokjes en dan uh, uh, voorzichtig het broekje. Daak één geslaagd, sokken zijn uit. Nou, dan zie je dat ze een rompertje aan heeft, dat hebben alle baby's. Die uh, kan ook uh, aan de onderkant los, daar zijn ze voor gemaakt. Je maakte die stuk, hoor. <laughs> ja, en dan probeer je die ook even, dan til je de beentjes met de ene hand een beetje omhoog. En dan met die andere hand doe je dat ding een beetje omhoog, richting de rug. Hoe kan je aan de luier zien of er iets in zit? Nou, je ziet dat hij redelijk gespannen staat. Dus hij zit waarschijnlijk vol met uh, urine in ieder geval. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als ze flink hebben gepoept... Dan, uh, dan ruik je dat ook wel. Dus ik denk dat je geluk hebt. Oh, nou, dat vind ik in ieder geval fijn. Maar ja, het is, het is natuurlijk wel zo. Um, als ik hem openmaak, dan kan het zijn dat... want het is een beetje beweeglijk, dat het overal zit. Ja, dat kan altijd. <laughs> moet, ik, moet ik oppassen? <laughs> altijd, maar uh, ik denk dat het wel meevalt. Ik doe hem uit... En dan? Dan trek je hier een doekje uit, uit de verpakking. beetje mee overheen, een beetje schoonmaken. En dan trek je de nieuwe aan. zit ze nou een scheet? Dat kan maar zo. <laughs> Oké, okay, nou, dat, dat moet lukken. Ik ga maar openmaken. Maar ze beweegt best wel veel. Daar ben, maak ik me het meest zorgen om. <laughs> ja, dus ik zou zeggen, succes. <laughs> okay, Dank je wel. Maar je zei trouwens net, die doekjes gewoon een beetje vegen. En dat, dat is goed. Ja, ja. Je ja, doet het zelf niet zo. Heeft. Nou, Sophie... Ik denk dat ze je wel goed uh, op weg helpt. Nou, hey, dus Heb jij even de meevaller? Het is een hele schone. Het is een schone. En zie, de, nou. De nu pak je een paar doekjes. En dan zie je dus al die plootjes waar ik het over had. Dan... Moet, je, moet je daarin? Nou, dat valt wel mee. Ga er maar een beetje overheen. Maar je kan je voorstellen, als ze dus wel een volle poepluier heeft, dat het in al die plootjes zit. Ik heb nu de luier omgedaan. Ja, is wat, is, wat, heb, wat is fout gegaan? Nou, ik zou zeggen, hij mag strakker. Want wat ik al zei, als ze wel poept, het kan er nu boven zeg maar, bij de buik tussendoor. Dus dan heb ik straks een probleem. Nou, super. Dus ik heb een baby verschoond. Ja, het is je gelukt? Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel heel simpel. Ik denk dat als ze uh, gepoept had, dan was het lastiger geweest. Ja, ja, ja, helaas kun je dat kinderen niet uh, inplannen hè, wanneer ze iets doen. Ja, zes minuten voor half vier. En als ik het zo hoor, is uh, hoewel pas 18 onze verslaggever Rens Gooseling... al klaar voor het vaderschap, we zullen het de komende tijd zien. <laughs> uh, Barack Obama die is uh, net klaar met zijn speech. We zeiden het uh, net al. En die uh, toespraak die, uh, begon met deze woorden. My fellow Americans, tonight I want to talk to you about Syria. Why it matters and where we go from here. Over de afgelopen twee jaar, wat begon als een serie vreedzame protesten tegen het repressieve regime van Bashar. En zo zette hij in ongeveer een kwartier uiteen waarom hij nog steeds vindt dat er ingegrepen moet worden in Syrië. Zij het op welke manier ook. En Willem Post, Amerika-deskundige, die keek natuurlijk naar deze toespraak. Meneer Post, Goedendag. Ja, Wat is de kern van het verhaal dat Obama hier begon te vertellen? Ja, eigenlijk toch een morele boodschap vooral. Amerika heeft de plicht, hoe moeilijk het ook is... Ja, om, uh, ja, om, om inderdaad die rode lijn te trekken. Hij heeft die woorden niet gebruikt, hè, exact van de rode lijn... maar ja, dat sprak toch wel heel erg uit zijn, uit zijn boodschap. Uh, je zag echt Obama als de reluctant warrior. Hè. Ja, iemand die dus uh, ja, ook wel spreekt over de militaire verantwoordelijkheid van Amerika... maar eigenlijk zelf ook wel heel erg zijn twijfels heeft... En, en, en ook aangeeft van we zijn oorlogsmoe en wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd... maar toch, maar toch, maar toch moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is, dat is een moeilijke boodschap. Obama zei zelfs op, op enig moment... er is niet een direct imminent, uh, zo zeg je dat in het Engels... Hè, imminent uh, danger, gevaar voor Amerika. Nou, dat, dat blijft dan toch, ja, uh, denk ik wel, een moeilijk verhaal... omdat in een kwartier dan... Uh, uit te leggen en gaat ze bevolking te overtuigen... Ja, ik denk dat dat toch niet echt veel veranderd heeft. Nee, want uh, hij zei ook... ik heb brieven gekregen van Amerikanen... dat ik niet meer als Amerika de politie van de wereld moet zijn. Maar dat is toch eigenlijk wat, hij, uh, wat u net zegt... dat hij wel van plan is te doen. Namelijk dat hij toch een, uh, de boel in de, in, onder controle wil houden. Ja, dat, uh, hij zei ook... wij zijn wel het anker van stabiliteit in de wereld. Maar dan tegelijkertijd ook weer niet de wereldpolitieman... Dat is natuurlijk, uh, dat is wel, dat is eigenlijk koorddansen wat de president doet. Eigenlijk met, met pijn in zijn buik aangeven van ja, ja, ja, dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. We, we moeten onze rechten, maar, maar ja, eigenlijk willen we het niet. Dus je, je zag in, in dat uh, kwartiert, 15 minuten deze toespraak, ja, zag, zag je eigenlijk toch ook een president ja, die, die liever ook maar niet wil. En weet je, je had toch eigenlijk ook nog wel het idee van... wellicht komt hij met een extra bewijs. Toont hij iets van... want dat willen de mensen. Hè. Toont hij iets van, van, van papier... waarop, uh, waarop satellietfoto's uh, zichtbaar zijn. Ik begrijp wel... ik denk ook wel... Uh, eigenlijk veel Amerikanen... dat in, in, in, in zo'n situatie... je ook niet alles kunt laten zien als president. Je kunt je bronnen niet altijd verklappen of wat dan ook. Maar het feit is nu eenmaal... dat ja, wat er in Irak gebeurd is dat de Amerikanen toch voelen dat ze op grote schaal blazerd zijn. En niet alleen maar de Amerikanen. Ja, dat blijft maar, maar op de achtergrond uh, meespelen. En het is eigenlijk George W. Bush, die nu wat over zijn graf heen reageert, regeert, waardoor Obama het veel moeilijker heeft om die boodschap uit te leggen. Ja, eh, het is de laatste dagen, weken natuurlijk ontzettend veel gesproken eh, over Syrië... of er een ingreep, kom, ingreep komt of niet. Het laatste nieuws wat wij dan telkens horen is dat er nu eh, eh, misschien een conferentie komt... dat er toch weer gepraat gaat worden. Eh, nu is deze speech gekomen. Hoe, is, hoe zit die situatie nu in elkaar? Ja, je kunt wel zeggen dat die militaire aanvalweken sowieso is uitgesteld. Want ja, Obama geeft nu de diplomatie een kans. Hè? Maar dat, dat, dat geeft veel opluchting over de hele wereld. Iedereen springt erop. Hè? Uh, het lijkt bijvoorbeeld een prachtig diplomatiek of uh, uh, initiatief is. Maar de duivel zit natuurlijk wel in de details. Want het betekent wel dat uh, Assad in een tijd van burgeroorlog uh, moet aangeven waar zijn chemische wapens zijn. Hij moet sowieso lid worden van het, van het in Den Haag gevestigde OPCW. En dat is die, die chemische wortstok die in Den Haag zit. Ja, en uh, dat is natuurlijk toch maar de vraag. Of Assad bereid is uh, zover te gaan dat hij niet alleen maar inspecteurs toelaat... en dan ook heel veel, misschien wel duizend wordt gezegd. Hè? Want het is de grootste veelweg chemische ter wereld die in Syrië aantrekt. Ja, en, en, en of hij ze ook daadwerkelijk wil, wil vernietigen. En komt dat ook in een, in een resolutie te staan... Hè, waar uh, uh, op dit moment al aan gewerkt wordt door de Verenigde Staten... Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland. En natuurlijk in feite ook Syrië. Dus ja, de president geeft, uh, geeft die ruimte om te onderhandelen. Uh, gaat ook verder met zijn gesprekken met Poetin, heeft hij gezegd. En hij heeft ook gezegd, ik stuur John Kerry naar... Uh, uh, naar meneer Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Dus het groene licht voor uh, diplomatieke onderhandelingen... maar dat zal nog wel een hele moeizame zaak worden, hoor. Dat kan, dat kan je wel inschatten zo. Nou, het wordt nog een lange, da uh, lange weg daarnaartoe. Willem Post, Amerika-deskundige, dank u wel. Ja, we dank daar. Twee minuten overal via Radio 1, omroep BNL. Nog steeds wakker is het programma. Tijd voor het laatste nieuws. Het nieuwsminuutje met Vera Simons. Ja, Barack Obama die gaf dus zojuist een speech in het Witte Huis. Hij liet in die toespraak weten dat ook een beperkte aanval op Syrië van groot nut kan zijn. Tijdens die toespraak beantwoordde de president vragen van de Senaat en ook brieven van Amerikaanse burgers. One man wrote to me that we are still recovering from our involvement in Iraq. A veteran put it more bluntly: This nation is sick and tired of war. My answer is simple. I will not put American boots on the ground in Syria. I will not pursue an open-ended action like Iraq or Afghanistan. I will not pursue a prolonged air campaign like Libya or Kosovo. This would be a targeted strike to achieve a clear objective, deterring the use of chemical weapons and degrading Assad's capabilities. Ja, geen laarzen dus op Syrische grond, en ook riep Obama op om kijkers die naar de toespraak keken, de beelden uit Syrië zelf te bekijken en zo in te zien dat er voor Amerika niets anders op zit dan deze maatregel. Indeed, I'd ask every member of Congress and those of you watching at home tonight to view those videos of the attack and then ask, what kind of world will we live in if the United States of America sees a dictator brazenly violate international law with poison gas? We choose to look the other way. Ja, je hoort meer bij ons van Wouter Zantingen, correspondent. Het Nieuwsminuutje. Ja, laten we dat dan ook maar gelijk doen. Wouter Zantingen, onze correspondent in Washington. Goedenacht. Goedenacht. Ook jij hebt natuurlijk gekeken naar deze speech van Barack Obama. Was het iets dat echt leeft ook in, in Amerika? Nou ja, of het leeft of niet. Uh, iedereen die hier American Idol had te kijken, of wat nou ook, uh, die uh, werd hier op Obama, dus de programma's door, want het werd uh, live uitgezonden op alle grote uh, kanalen hier. ja Dus het is in ieder geval wel belangrijk genoeg voor de televisiebaas om dit te onderbreken, of is dat iets wettelijk vastgelegd? Nee, dat is wettelijk vastgelegd. ja, ja, dat vastgelegd. Oh. Dan, uh, ja het geprobeerd. En dat, dat maakt ook wel uh, zo interessant die speech, ja, want die speech was heel bizar. Obama geeft een speech waarin hij uh, eigenlijk vertelt uh, hoe verschrikkelijk Assad is. Dat, uh, hij blijft op hameren dat, dat Assad een, een kindermoordenaar is die gifgas heeft gebruikt. En dan verwacht je eigenlijk dat hij gaat zeggen dat hij een aanval wil. Maar ja, dan draait hij op het laatste moment zijn speech terug. Nadat hij zegt van ja, en omdat Assad zo verschrikkelijk is, zoeken wij nou een diplomatieke oplossing waar ik eigenlijk niet zo in geloof. Dus het, het was een beetje een bizarre uh, toespraak. Ja, een bel belangrijke pion in het hele verhaal zijn de Russen. Kwamen die nog aan bod in de toespraak van Obama van zojuist? Ja, hij uh, noemde de Russen en hij zei dat hij uh, Kerry en de Russen ging sturen om een. Uh, ja, te proberen naar een diplomatieke oplossing te komen. En nogmaals, dat, dat klinkt een beetje raar... omdat Obama het zo ontzettend zwaar aanzet... dat Assad zo'n slechte week is. En zo, ja, vergelijkingen maakt Obama met de Holocaust... met de Tweede Wereldoorlog. En dan, dan, dan lijkt het erop dat hij zegt... en daarom moet er wat aan gedaan worden. Uh, maar aan het einde van de speech hij ja, het enorm af... omdat hij natuurlijk ja, de, de, de, de werkelijkheid heeft Obama ingehaald. Hij had de speech al gepland en hij moest er iets gaan vertellen. En uh, ja, inderdaad, en nu, uh, nu worden tussen derde Russen... Ja, nu gaf hij gisteren al een, een reeks interviews op televisie. Hoe goed sloot deze uh, speech daarbij aan? Ja, uh, Kerry uh, gaf vlak voor uh, voordat Obama naar uh, de televisiestudio's ging gisteren. Dus uh, zijn, uh, uit, zijn uh, ja, toespraak in Engeland. Waar die, die, hij uh, uh, ja, per ongeluk uh, vertelde: dus dat, uh, nou, Weet je wat, als het uh, binnen een week uh, alle chemische wapens uit uh, Syrië weg zou zijn. Hè, hij zei het hypothetisch. Mm -hmm. dan, uh, weet je, dan zouden wij ook wel tevreden zijn. En dat werd natuurlijk toen vastgegrepen. Uh, Obama was, uh, ja, wist, was hier niet van op de hoogte. Dit was Kerry eigenlijk wel, was Kerry bekend. Dat is ook wel een van de redenen waarom hij toen uiteindelijk geen president werd. Uh, en die, die, ja, die vlakte dus wel maar iets uit. Toen moest Obama nog twee uur voordat hij op tv ging, uh, ja, zijn hele talking points veranderen. Uh, dus zijn talking points gisteren die sloten wel aan bij wat hij nu zei. Maar Obama is uh, ja, helemaal natuurlijk regie kwijt over wat er, aan het, uh, wat er nu aan het gebeuren is. Ja, het is echt een charme-offensief om uh, het land achter hem te krijgen en uh, eventueel achter zo'n aanval. Gaat dat hem lukken? Nou ja, het is geen uh, charme-offensief meer voor, voor die aanval. Kijk, dat was het in eerste instantie wel. Daar wilde hij deze tijd vooraan gebruiken. Maar uh, zoals ik zei, de waarheid heeft Obama achterhaald. De werkelijkheid heeft Obama achterhaald. Uh, de diplomatieke oplossing... Uh, uh, gaat nu gezocht worden, ondanks het feit dat het Witte Huis eigenlijk niet gelooft in deze diplomatieke oplossing, omdat uh, uh, ja, eigenlijk geloven ze dat de, de Russen en de Syriërs helemaal niet uh, echt mee willen werken, maar dat ze dit gaan gebruiken om te traineren. Ja. En natuurlijk, Obama's kansen werden al steeds kleiner hè, dat het door het uh, congres heen ging, de wet om voor Obama om dan zo'n uh, ja, dus aanval mogelijk te maken. En dit maakte dat uh, uiteindelijk helemaal onmogelijk. dit was de laatste storm. Ja, want Amerika is uh, oorlogsmoe. Amerika als land is absoluut oorlogsmoe. Uh, dat is ook een van de redenen waarom er zoveel congresleden, zoveel senatoren hier, hier al tegen waren. Uh, ja, Amerika is, is, is, is moe van oorlog in het buitenland van, van Irak, van Afghanistan. Uh, 70% van de Amerikaanse volk is hier tegen, ondanks ja, natuurlijk het gruwelijke nieuws wat naar buiten is gekomen. Ja, en hoe komt Obama hier zelf uit zeg maar als, uh, als president in zijn laatste termijn? Obama heeft ontzettend vak opgetreden in de hele Syrië-zaak. Ja, is natuurlijk. Uh, Zij hij, uh, heeft hij uh, in een speech gehad over de rode lijn, uh, jullie noemen het al eerder met de Willem Post. Die rode lijn, had hij het per ongeluk over, dat had hij niet in een zijn speech geschreven. Doordat hij het over die rode lijn had, moest hij wel eigenlijk militair gaan ingrijpen toen er uh, wel chemische wapens werden gebruikt. Nou, uh, uiteindelijk wilde hij dan uh, gaan ingrijpen, toen heeft hij gezegd: nou weet je wat, ga ik het maar door het congres uh, laten goedkeuren, want dat hoeft Obama niet te doen. Het congres gaat dan erover uh, stemmen, dan gaat het misschien dus niet door, hè? dan. Blijkt dus dat er heel veel tegenstand is in het congres. En dan ook nog eens een keer een eigen secretaire state die hem dan helemaal ondergraaft op het laatste moment. Ja, Obama komt er heel zwak over. En daarom ja, ook Amerika, dus heel veel commentatoren die, die begrijpen niet zo goed wat Obama doet. En natuurlijk ook die speech vanavond was natuurlijk ook wel een beetje bizar. Hè? Achterhaal voor de werkelijkheid. Ja, nou de vraag waar het uiteindelijk allemaal om draait is: komt die aanval er en zo ja wanneer? Wat denk jij? Ik denk dat eigenlijk de kans voor de aanval nu een stuk kleiner is geworden. Uh, het momentum is nu helemaal weg. Uh, dat had Obama een beetje. Maar uh, de Russen en, en de Syriërs hebben dit samen uh, toch wel redelijk slim aangepakt. Want ze hebben de angel eruit gehaald. Hè. Ze hebben die mogelijkheid voor, voor diplomatie. En dit gaat ze natuurlijk gewoon flink uh, rekken, flink traineren. Dit gaat een aantal weken duren. En, en ja, dan, dan is dat weer zo lang geleden. Dan zal het wel een kleine kans zijn voor Obama om nog genoeg steun te krijgen voor een militaire aanval. Bouten Zandingen, onze Washington-CoursePlan. Dankjewel. Nou, dan uh, zijn er vast ook nog leuke dingen op televisie gebeurd. Niet alleen maar oorlog, kommer in kwel. Want Vera Simons die heeft naar alle televisiekanalen gekeken. Wat heb je ervan gemaakt, Vera? Ja, ik kon jullie deze niet onthouden... want bij puberel was het weer heerlijk awkward vanavond. Ik ga heel vrij weinig met Negers om, eigenlijk. Zo. Dat is niet lullig bedoeld, maar de Negers zijn heel gewaarsig. Negers nog een keer, ja. Oh, sorry. Ja, Goed. Wacht. Ja, dat fragmentje was dus een beetje awkward. Um, en de rijdende rechter, de buurruis van vanavond, die was wel overdreven volgens Boer Jaap. Dus wanneer er een heuste zaak over de beschadigde caravan van buurman Ruud komt, weet hij dit prima te relativeren. Het is maar een dood ding. Als je nou, als je nou een kind hebt die, die zijn bandje breekt of wat anders, dat is toch duizend keer zo groot. Om een dom ding dat er staat, een duur ding.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 Is er nog een kans dat je ooit terugkomt op tv als, als analist of, of voetbal of, of wat dan ook? Nou, ik, ik denk haast van niet. Het, voor alles is een tijd. Er is een tijd gekomen, dus ik kreeg of tijd van gaan. de tijd van gaan was gekomen. Dus. Ja, zoals alleen de man het zelf kan. En bij Pauw en Witteman was Erika Terpstra de te gast. Praten over het eventueel boycotten van Olympische Spelen. En dat deed ze dus gekleed in een regenboogkleurig kledingstuk.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 was directeur van de steenfabriek. Ze woonde hier tegenover. En meneer Den El zelf begon als manusje van alles, maar werkte zich op tot adjunct directeur. En met hem ga ik terug in de tijd. Hoe lang hebt u hier gewerkt, meneer Den El? 38 jaar. 38 jaar. Ja, een beetje flauw. En misschien een beetje twijfelen wat hij nou precies zei, 38, 28, maar dat was het mediaoverzicht voor deze week. Ik vond het wel leuk dat hij meneer Den El heette. Ja. <lacht> Ja. Toch nog een stukje nostalgie erin, dat vind ik fijn. Bij ons uh, in de studio wij nog steeds wakker. Want daar luister je naar op Radio 1 is al uh, de hele nacht, of eigenlijk vanaf twee uur, singer-songwriter Damon, Peter. Hij zit er nog, ja. Wa waarom eigenlijk Damon, Toen je Peter heeft? Oh ja, ik uh, wou een uh, wat internationale naam, omdat ik veel in het buitenland zit. En, uh, en ik ook daar mijn uh, cd's wil verkopen. Hm. En toen uh, dacht ik, van, dan draai ik mijn achternaam, uh, ga ik vertalen in het Engels, dan krijg je Nomad. En als je dat dan omdraait, dan krijg je Damon. Ik denk van, nou, dat is wel weer een gangbare Engelse naam. Goed. Over al die reizen zometeen meer. Maar eerst muziek van uh, jouw hand en stem. Schijn uh, reisliedje. Ja, Your Son, <laughs> op Radio 1. Helemaal omhoog. I won't stay long, I know I'm always on the run Not much to say today, but time has driven me away from home but I still love you mom, and all I want to be now is your son It's good to see you, I'm glad you're still so strong In spite of all the things that cannot be undone We didn't always get along But I hope you can be proud Of what I have become I won't tell you about the bad things that I've done Cause all I want to be now is yours Sun There were the days I used to play here in the sun But you were watching over me Those days are gone Life is harder now But I'm all right So don't worry about me, Mom No time for worries Cause soon the time is gone I've got to go now, Mom I don't know for how long You wish that I'd go by some more But it's not like it's been before I see you standing at the door And as I cross along I say thank you for the good things that you done. Cause all I want to be now is your son. Het zijn de laatste klanken van Damon. Denk en die... verdienen een bescheiden applausje nee, van ja, uh, vier handen. veel meer applaus natuurlijk, maar we zitten ja. maar met z'n tweeën. <laughs> ja, meer dan vier handen kunnen we hier niet uh, produceren met z'n tweeën. Uh, je hoorde Jors Jorsan op uh, Radio uh, uh, Het uh, is kwart voor vier en dan is er toch nog wel eventjes tijd voor een, uh, een diepte-interview. Uh. Ja, nee, maar eigenlijk zou dat is het leuk. Als je even achter die piano, want jij, jij speelt natuurlijk je crazy piano's... en je vertelde net even uh, tijdens een plaatje aan te, tegen ons... dat je de hele wereld overgaat om, om in pianobar te spelen. Yeah. Nou, uh, Waan deze studio als een pianobar... Hoe gaat het dan? Zeg maar, zitten wij als publiek en dan roepen wij. Uh, oh, Jimmy Ja, precies, en dan gaan we. Uh, ga... nou, ja, jij iedereen? iedereen? Mama, just kill the man. Oké, okay, welke nog meer? Ja, ik ben hier zo slecht in. Uh, wat, wat wil ik nog... Ik, ik wil, uh, wat, wat wil ik horen. Hey, dit duurt te lang, hè? Ik, ja. ik ben hier zo slecht in. <laughs> ik weet roep gewoon. Yeah, wat... I kiss the girl, Katy Perry. Oh. I kiss the girl and I liked it. Taste of the cherry topstick. It felt so wrong, it felt so right. Zoiets. So ja, maar ja. dat ja. gaat het echt achter zo door dat iemand iets roept en dan. Uh, ja, ja, ik ja, weet. meestal. Uh, of mag dan, uh, ik zelf iets verzinnen? Ik heb ja, nooit Ik, ik, ik verzinnen, maar gewoon meestal. Ik ga gewoon beginnen en dan uh, als er mensen binnenkomen die zeggen die willen iets horen, dan ga ik het voor hun spelen. Wat is je grootste favoriet om te spelen? Mijn grootste favoriet om te spelen. Oh jee. Uh, ja, mijn eigen nummers. <laughs> Verder. Uh... Nee, ik, ik heb geen idee. Uh... Ja, dit blijft een beetje de kraak op uh, piano, zeg maar. I all my blue sweatshirt and I bought at a plane. Kan je wel de reststukken horen? Of? Nee. <laughs> je, een soort van jukebox. Uh. Ja. ja. Je bent en gewoon leven in jukebox. een jukebox. In Amerika moeten ze er ook altijd uh, wat dollars in gooien. In Nederland uh, is dat niet gebruikelijk. Maar... <laughs> ah, Lekker Nederlands. Ik, ik Kom even bij onze tafel zitten. Het praat iets gezelliger, denk ik. En dan is, speel je dan dat trouwens ook op een vleugel? Of is het dan telkens. Uh, nu heb je uh, gewoon een keyboard bij je. Of oh uh, Ja, nee. ik heb zelf, uh, ga ik nog wel een pad, dan heb ik een uh, klein nepvleugeltje, neem ik dan gewoon zelf mee in mijn auto. Eentje <laughs> die net inpast. Maar het liefst natuurlijk op een echte. Nou, Damon, ja. Peter Zwerver, dat is, uh, daar, daar is je artiestennaam ook van afgeleid. Nou zal ik net even op je site kijken, toen zag ik de volgende steden achter elkaar staan. New York, Mierlo en Arnhem. <laughs> <Ja>. <laughs> Jij komt echt op plekken overal, vertel eens wat je doet. Oké, okay, ik, uh, nou ja, ik, ik werk dus als piano-entertainer. En je kan mij dus uh, ja, in principe voor elk uh, raar feestje inhuren. En zo nu en dan, dan zoek ik zelf mijn podium uit. En in New York wou ik zelf graag spelen. En uh, ik ben er nu een paar keer geweest. En uh, ik had nu een aardig leuk podium. Ik had uh, uitgezocht wat de Rockwood Music Hall ik had daar een filmpje van Ed Sheeran een keer gezien. Ik denk, van nou, dat moeten we ook eens proberen. En uh, ik had geluk, het was Labour Day geweest en uh, ze hadden nog wat plek. <laughs> dus uh, ik heb daar uh, afgelopen maandag gespeeld. Of vorige week maandag al, denk ik. Ja, vorige week maandag. En uh, Mierlo werd ik gewoon gebeld omdat de kermis was. En uh, Arnhem speel ik in een pianobar waar ik uh, regelmatig terugkom. Dus. Uh, ja, zo heb ik uh, wat adresjes en zo nu, dan word ik gewoon opgebeld. Maar gewoon echt de hele wereld over. Hoe, ga, hoe gaat het dan? Hoe kom je als een Hollandse jongen opeens in het maagdeilanden? Zijn het ook? Oh, nee, ja, maar... ja. Nou, ik ben uh, in, in de Quezon Pianos, daar begon het. Daar, uh, daar zitten veel Engelse pianisten, Canadees, uh, Amerikaans. En toen kwam ik in contact met een manager die dan die uh, Engelse pianisten naar Scheveningen stuurde. Uh, ik, nou toen zei ik tegen hem: misschien kan jij mij dan uh, naar Engeland of een ander land sturen. En toen uh, begon hij van: uh, ja, de Britse Maagdeilanden, <lacht> daar, daar hebben we wel wat voor je. Dat vervelend. Ja. Maar, dan, dan, maar dan bedenk je niet een stapje in het vliegtuig en dan, en dan kom je ook echt aan en dan mag je gaan spelen. Ja, de eerste keer was wel spannend natuurlijk. Want dan weet je niet: uh, ja, ik kan wel wat zeggen, maar waar kom ik dan uit? Maar het was allemaal uh, geregeld. En, uh, en ik kwam daar en ik werd opgehaald uh, van het vliegveld. Met een uh, mooi bootje over de Blauwe Zee uh, gingen we naar een fantastisch eiland En ik heb daar drie maanden gezeten. Ja, en je doet superveel je reist de hele wereld over. En ook heb je nog tijd gehad om aan je eigen liedjes te werken. Ja. Want je album komt binnenkort uit. Ja, ja daar heb ik echt bewust tijd voor vrijgemaakt ook. Dus uh, eigenlijk uh, dit voorjaar ben ik daar een maand of vier uh, echt flink mee bezig geweest. Met, uh, met iemand in de studio. En uh, hij is nu zo'n beetje af. Ja. En hoe, hoeveel nummers staan er bijvoorbeeld op en wat, wat is de boodschap die je er aan meegeeft? Ja, het uh, liedjes zijn meestal. Ja, het zijn eigenlijk gewoon uh, ervaringsliedjes uh, van de afgelopen uh, drie vier jaar. Dus ze gaan, uh, zit veel reizen, komt er in, uh, in de teksten voor. En um, ja, het, het is meer een soort ervaring van hoe het nou. Het is een soort backstage zeg maar van de piano die ze eentje op reis is. Ja. Het is een, lijkt me een fascinerende wereld om in, in te zitten. Is het ook een hele andere wereld dan gewoon het singer-songwriter wat je nu doet? Of is het of in het wezen eigenlijk hetzelfde? Nee, het, het is wel heel anders. Uh, als piano entertainer ga je zitten om mensen te vermaken. En dan uh, ga je gewoon wachten wie, wie er binnenkomt. En dat bepaalt zeg maar, uh, waar het naartoe gaat. Dus Ze kan... hebben ook wel eens kloten dat omdat mensen alleen maar uh, klotenplaten aanvragen. Zeg maar. Ja, ja, dat gebeurt ook. Of, uh, of dat ze helemaal niks aanvragen. Dat ze, uh, gewoon... In Amerika hebben ze vaak ook een televisiescherm uh, aan de muur hangen. Dus het kan zijn dat, uh, dat je op een rustige avond iemand hebt die alleen maar voetbal gaat kijken. Dus ja. uh, dat zijn de vervelendere avonden. Zit je alleen het Amerikaanse volkslieders te, uh, te spelen, bijvoorbeeld? Uh, ja. Dat, uh, misschien is dat nog een idee om aandacht te trekken. Ja, wie weet kunnen ze meezingen. Vandaag was je dus uh, te gast met je eigen liedjes. Waar kunnen mensen terecht voor die eigen liedjes? Of voor jou als piano en thema? Te, te uh, ja, mijn single uh, staat nu op uh, iTunes. Damon, uh, je kunt mij vinden op uh, daemonmusic.net. En uh, ja, peterswerven.nl bestaat ook nog voor als je dat niet kan vinden. <laughs> nou, heel erg bedankt dat je van ons in de studio was. Ik vond het ontzettend mooie liedjes. en, en, en Bedankt voor je verhaal over die intrigerende wereld van het, uh, van, het piano entertainen. Ja, dankjewel. Tussen al wat zware nieuws uit Damascus, Den Haag en Brussel... is het fijn om af en toe het lokale nieuws ook in het zonnetje te zetten. Nog steeds wakker sluiten we daarom wekelijks af met de kantlijn van het nieuws. Ja, vandaag gaan we naar Rotterdam en dan terug naar New York en uh, Velse Zuid. Oftewel de plek waar uh, voetbalclub Telstar vandaan komt. Joost Broekman, die staat daar al sinds jaar en dag met zijn snackcar. Maar ja, die is nu aan de kant gezet. Meneer Broekman, goedendacht. goedenacht. Goedenacht, goedenacht, goedenacht. Ja, waarom mocht u, mag u daar niet meer staan met de snackcar? Nee. Zij uh, zijn van mening dat zij dat uh, financieel uh, uh, beter kunnen. Ja, oftewel ze willen zelf geld verdienen... terwijl u daar al sinds jaren dag uw geld verdient. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij, uh, ze hebben natuurlijk gezien dat er uh, mooie rijen er al te staan. En zij denken van, uh, dat geld wat hij omzet, dat, dat kunnen wij goed gebruiken. Ja, want ik heb ook nog eens begrepen dat u niet zomaar bekend staat met de snackcar... maar vooral ook met de Frikandel XXL. Ja, dat is uh, het, uh, het meest populaire uh, artikel uh, in, uh, in, uh, in het voetbalstadion. Het is natuurlijk een frikandel van 35 centimeter, van 250 gram. En dat, uh, ja, dat is uniek. Die is een keer geïntroduceerd door de firma van Reuzel En die uh, dat als de doelpaal <laughs> voor de WK 2006, kun je nagaan hoe oud dat ding ja. al is. En uh, Hij komt uit België, het is geen Nederlands artikel. Nee. Maar dat, dat is de grote hit in het stadion. Dat is echt voetbal voor ja. natuurlijk. Hoe groter, hoe beter. Kun je een beetje mee poch ook van op Heine de tribunie. Van ja. en de directie, met name Pieter de Waard, is de algemeen directeur, die uh, was altijd idolaat van de dingen. Hij heeft zelf ook altijd op de website verkondigd dat, uh, dat mensen van Heinde en Ver kwamen voor die frikandel XXL, zoals hij dat al mooi kon opschrijven. Ja, maar dat heeft u uiteindelijk niet geholpen, want ze zeggen we kunnen zelf het beter uit gaan baten. Ja, maar als je dat dan doet, dan moet je dat wel doen op de manier zoals wij dat deden. En dat bedoel ik dus ook met snacks. Zij hebben onze beide patatkarren vervangen voor een, een worstenwagentje. Ik zal het merk niet noemen, maar uh, het is wel bekend. En uh, daar kun je dus een worst krijgen op een broodje en een broodje bal. En dat is het hele assortiment. En dan uh, praat men daar vanuit de club van het betere kantinewerk, noemen ze dat. Ja. Maar u, u bent vast kwaad, maar de supporters ja. moeten dat dan toch ook zijn, het lijkt me. De supporters die, uh, die pikken het helemaal niet. Die uh, zijn inmiddels al uh, met een boycott begonnen. Er zijn nog wel wat toeristen die natuurlijk af en toe een broodje worst halen, maar die zijn niet helemaal op de hoogte van de situatie en dat laten we ook zo, maar de, de vaste bezoekers die, uh, die zijn er klaar mee. Ja. En dan die ik... vinden het helemaal niks. Nee. Denkt u dat hij nog terug mag komen? Ik heb geen flauw idee, ik heb geen flauw idee. Nou, het wordt steeds moeilijker uh, zowel voor hun als voor ons, hmm. want uh, hoe langer ze het weer uitstellen. Ze zeggen dat uh, bij monden van Pieter de Waard dat ze een, een jaar, uh, na een jaar gaan evalueren en uh, ja, maar dan hoef je mij niet meer terug te vragen, want dan ben ik of uh, failliet of uh, er is een andere oplossing gekomen. Hmm. Want we praten hier echt over wel 50, 60 procent uh, inkomstenderving. Ja. ja, en dat niet alleen. Volgens mij doet u het ook uh, met, met, met ziel en zaligheid daar. U, u hoort er gewoon ja, bij, volgens mij. Het is, uh, kijk, ik kom als kleine jongen al uh, bij Telster... En uh, je kon vroeger met je eigen slimmatkaartje van de heren Duinen hier in de je dan kon je, terug, uh, kon je ook bij Telsen naar binnen, want ze keken niet zo nauw daar. <laughs> dus je zat je voor een gul naar Feyenoord en PSV te kijken. En, uh, en dan kon je in de rust kon je omlopen achter de goal in naar de andere goal en dan uh, ging je roepen, keeper wordt niet zenuwachtig. <laughs> Het ja, waren prachtige tijden. Ja, en later dus met de, met de snackcar en nu lijkt dat allemaal ja. bij. Ik hoop voor u dat het echt goed gaat komen. Joost Broekman, dank u wel dat u mocht bellen. Ja, goedenacht. Ik ga weer slapen. Tot ziens. De US Open is afgelopen. Een boeiende editie waarin de Nederlanders en uh, Roger Federer er vroeg uitvlogen. Nadal en Serena Williams werden de kampioen. Maar de morele winnaar van dit toernooi is natuurlijk Eurosport-commentator Abe Keil. Abe, goedenacht. Goedenacht. Ja, want twee weken geleden vroeg ik jou in de uitzending om een voorspelling: wie zou het toernooi gaan winnen? En jij zei: Rafael Nadal en Serena Williams. En kijk aan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nee, ja, goed, dat was geen uh, uitermate gedurfde voorspelling verder hoor. Dat was een beetje voor de hand liggend wel. Ja, maar ze hebben, al, al, ze hebben het waargemaakt. Ja, nee, absoluut. absoluut. En met, uh, met overmacht, dat kunnen we ook wel zeggen. Zeker uh, Serena. Afgezien van uh, ja, de finale tegen Azarenka. Eén setje dat ze niet kon afmaken, tweede set. Maar. Uh... Ja, Serena was echt uh, een klasse apart en Nadal eigenlijk ook. Tot uh, ja, in de finale werd hij getest door Djokovic. Dat zat er nog in, maar toch wel redelijk gemakkelijk gewonnen van Servië. Uh, nou, dus ook wat betreft jouw voorspellingen heb je geen enkel moment uh, hoeven knijpen? <laughs> nee, nee, in feite niet. Nee. Nee, ik heb niet echt getwijfeld, uh, zeker als ik de eindfase zag met Djokovic tegen Wawrinka... die al moeite had in de halve finale. Ik dacht van nou, ik, ik zie hem niet, uh, niet winnen van Nadal dit keer. Dat, in het verleden was het absoluut omgekeerd, maar... Uh, ja, Nadal ook is gewoon ja, klasse apart momenteel. Ja. Nu eh, is de US Open de laatste Grand Slam van het jaar. Er komt nog wel aan het eind van het jaar natuurlijk zo'n zo eindtoernooi met de beste van de wereld. Nadal ja. nu als nieuwe nummer 1. Um, uh, durf je nu alweer de voorspelling aan dat Williams en uh, uh, uh, Nadal ook die gaan winnen? <laughs> ja, precies. Ja. Je wilt natuurlijk een voorspelling worden van ja. mij. Nou kijk, op, op dit moment moet je gewoon zeggen Nadal is gewoon de beste dit jaar. En dat, uh, dat, dat heeft hij bewezen keer op keer. Dus ja, als je op dit, op dit moment iemand moet, moet zeggen... Dan, ja, dan kies ik toch voor Nadal, ja. absoluut, ja. Nou, het is iets gewaagdere voorspelling. En uh, we danken je er weer voor. A.B. sportcommentator van Eurosport. Dankjewel. Graag gedaan. Het hoofdveld van de Rotterdamse voetbalvereniging Het Witte Dorp... wordt omgeploegd door konijnen. In de omgeving verblijven volgens leden van de club honderden konijnen. Door de schade aan het veld zijn er zelfs wedstrijden afgelast. Barman Aad Vogel van HWB is het helemaal zat. Meneer Vogel, goedendacht. Goedendacht. Ja, uh, waar komen die konijnen vandaan? Nou, die komen dus uh, uit, uh, uit de omgeving. Hè. Bijvoorbeeld, zitten uh, zit dus, uh, bij de rijweg uh, A20. ze zit in de dijk. ze zit dus uh, langs, uh, langs de schiet. Dus daar hebben ze dus. Uh, verleden jaar hebben ze gekapt. Dus daar hebben ze een, een houten wal neergezet. Dus daar zitten die konijnhonden. Uh, we hebben dus, we de voervereniging dus een nieuwe platen gekregen. rond het uh, hoofdveld. Daar zitten de konijnhonden. Dus uh, het is gewoon een plaag. Ja. En, uh, en dat er een keer een konijntje over het veld huppelt is natuurlijk geen probleem. Maar ze gaan ja, ook gaten graven. Ja, dat is juist. ze uh, ze graven straks de gaten. Want ze, ze eten de, de wortelsjes van het gras eraf. Nou, en dan uh, s'morgens vroeg. Uh, dan zijn de gaten weer. En dan uh, gooi je ze dicht. Maar ja, het heeft geen zin, want uh, s'nachts komt het de wereld waar je net dichtgegooid hebt. Ja, u hebt, gooit ze ook echt dicht, hè? Dus... Maar dat kan toch niet zo doorgaan? Wat, wat, wat kan er gebeuren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die konijnen niet meer het veld opkomen? Uh, afschieten. <laughs> maar dat mag niet, toch? Uh, nee, er is een wet van uh, in 1999 gekomen dat, uh, dat die konijnen beschermd zijn. Dus dat je ze niet meer af moet schieten. Nee. En, en dat probleem zitten we. Kijk, nou even dus de konijnenziekte eerst nou weer... Nou, dus ik vind het ontzettend veel knijden dode konijnen nou. En die gooi ik dan over de reding heen. Dus tussen die bosjes. Als er dan andere konijnen lopen, dat die ook ziek worden. Om zo de konijnenvlaag te minimiseren. Aadvogel van voetbalvereniging Het Witte Dorp. Veel sterkte ermee Dank u wel. Nou, tot zo. Dank u wel. Goedenavond. Nou, goedenavond inderdaad nog. Tot zover. Het, uh, het nieuws in de kantlijn van deze dag. Ja. En tot zover ook nog steeds wakker. Wij geven alle ruimte met liefde aan. Nu al wakker. Robert, ja. wat gaan jullie doen? Uh, we gaan uh, van alles doen op deze woensdag 11 september. We gaan uh, praten met een Nederlandse die een droom heeft. Uh, namelijk reizen naar Mars. Uh, de kans is heel erg klein dat zij het zelf kan doen. Maar zij is al wel jaren bezig met, met het project. En uh, daar wil ze, wil ze zich graag voor inzetten. We gaan het ook hebben over Iran. Uh, waar uh, Twitter en Facebook ineens ja, een hype is onder uh, ja, officials. Hogere officieren. En terwijl het officieel verboden is daar. Ja, en Noem. dat is dus heel erg interessant. Nou, meer daarover hoor je straks je nu al wakker. Nou. Tot zover. Nog steeds wakker voor vandaag. Tot volgende week. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.